En dit is het nieuws van NOS op 3. De man die hiervan wordt verdacht dat hij in april in Hellevoetsluis zijn moeder heeft onthoofd, heeft bekend. De vrouw van 63 werd gedood in haar huis in Hellevoetsluis. Kort daarna werd haar zoon van 31 op de snelweg opgepakt met het hoofd van zijn moeder in de auto. Volgens een advocaat in het Openbaar Ministerie zat hij in een psychose. Het eten dat nu wordt uitgedeeld in Gaza is veel te weinig, zegt het Rode Kruis. Gisteren reden er voor het eerst in lange tijd weer vrachtwagens met hulpgoederen Gaza binnen. En ook waren er voedseldroppings. Maar volgens het Rode Kruis telt dat echt helemaal niks voor. In één zo'n luchtdropping zit nog niet eens zoveel hulpgoederen als in een hele vrachtwagen... Daar komt nog eens bij: luchtopping zijn heel duur. Ontzettend gevaarlijk. Dit weekend zijn er al mensen door gewond geraakt omdat zo'n pallet viel op uh, een tentenkamp. Dus ja, het is echt een schijnoplossing. En laat gewoon die trucks binnen die allemaal klaarstaan. De afgelopen dag waren er ook opnieuw meldingen van mensen in Gaza die omkwamen van de honger. De Amerikaanse vrouwen-app T is gehackt. Op de app kunnen vrouwen elkaar waarschuwen voor foute mannen die ze op afspraakjes zijn tegengekomen. De hackers maakten tienduizenden foto's van gebruikers openbaar en hun identiteitsbewijzen. Die beloofde gegevens zo snel mogelijk weer te beveiligen. En president Trump geeft Rusland nog 10 tot 12 dagen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Twee weken geleden had hij het nog over 50 dagen. Maar Trump is teleurgesteld in Poetin vanwege de nieuwste aanval op Oekraïne. Vannacht waren er ook weer waarschuwingen voor luchtaanvallen in een groot deel van Oekraïne. Het weer nog wat buitjes momenteel, maar vanavond wordt het uiteindelijk droog en gaat het ook flink afkoelen naar een graadje of 10. Morgen dan opnieuw een dag met buien, maar ook meer ruimte voor de zon. Het wordt dan maximaal 21 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ADD. Wegwerkzaamheden veroorzaken weer vertraging in de regio, onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Amsterdam-Sloten en Schiphol een kwartier op staat er ook nog een auto met pech... waardoor er twee extra rijstroken dicht zijn. Verder vielen op de A5 Amsterdam-Hoofddorp... bij knappend Raasdorp 10 minuten op onthoud. Ook 10 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar... bij knappend Velzen. En een kwartier op de A10... tussen Amsterdam-De Baarsjes en Durgerdam. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... De herhaling van Zandvoort op zaterdag. Ze komen voor de eerste keer in een decade. In 2025, voor de tende keer. De levens van onze oceans. Ze sailed door hoge waves en heavy stormen. Ze teach ons guts, courage en historische lessen. Ze verbinden ons met culturen van over the wereld.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 Subiendo is een beetje moeilijk Suelta el de Het is een beetje Gaan. Ik wacht op jou maar. Meepo, me meepo, con esa cinturita que Dios te meepo, meepo, meepo, meepo, meepo, meepo, meepo, meepo, meepo, meepo, meepo, meepo, meepo, meepo, meepo, que lo, me me lo dejó.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 Normaal Zo gewoon. zeg je dat, hè? Line. Ja, nee, heel goed. Okay, ja. Ja, het gaat van uh, klassiek tot aan uh, pop en uh, rap en uh, hiphop. Palingsound. Palingsound, komt ook langs. Hou je ervan, een paling? Marco? Jazeker, ja? Ja, ja, dan moet je naar mij zijn. Die, of, als die... hij gerookt is en dood. Ja, ja, vooral dood. Ja. ja. <laughs> <laughs> Anders is je die ja, Markkouw, paling. <laughs> Schoon aan de haak. Hé, uh... <laughs> hey Marco, goedemiddag. Oh, ja, goedemiddag. Marco, goedemiddag. Ja, uh, jij bent er altijd uh, de laatste, uh, zaterdag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 Ja, Marco, het, is, het is net het leven, trappen om vooruit te komen. Ja, ja, ja. Dat is zijn wijze woorden. Marco, <laughs> Marco hou jij een beetje van varen om even, even naar die sale terug te gaan? Uh, dat hangt er een beetje van af uh, waar. Oh. Ja, uh, sale ben ik uh, ooit naar de eerste aflevering geweest. Dat vond ik dan wel leuk.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 -Hey. Tijdens wow. de doortocht is, dan vaart de pond niet. Dus je oh, je dus ja. Maar je kan daar heel goed uh, kijken. Maar je bent dus niet zo van het varen. Tenminste, uh, op een bootje tussen de pieren. En ja. En, uh, nou en, ja, als het een jacht is met een paar mooie meiden... Dan, oh, ja. ik, kan, kan me dan wel wil je een uitzondering aans, maken. Maar de je maar zitten. Als je de boot wil zien, dan kan je ook even bij Ruud Klok langs gaan. Bij de race Bloemendaal, Benno. Ja, zeker ja, kan je ja. ook. Met een verrekijker en dan kan hij zelfs jou uh, op de pier herkennen. Ja, dus, uh... ja precies. Zeg Marco, de, de proezie, uh, deze man, waar gaat het over? Wist ik het maar, Benno. Oh, wist je? <laughs> Met, Met, is, het eerste stukje is, heet Panorama. Okay. Panorama is de nou, muziek, hè? Muziek. Hier, hier is hij, Panorama. Dit stukje begint ongeveer 50 jaar geleden. Sorry, ik heb nog maar weinig toekomst over.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 Ja. Mensen die precies om langs rijden. De bus rijdt altijd. Ja, ja. In principe op tijd, Benno. Ja, Daar moet maar, je dan uh, vanuit gaan, natuurlijk. Maar ik vond die twee C-schepen wat mooi. Ook mooi. Die twee C-schepen. is pas mooi. Met in. Ja, ja, ja, ja, Zelf, ja. leuk bruggetje. Ja, je hebt het Benno. <laughs> Aankomende maandag, dan uh, zetten we hem weer even op de zfm map uiteraard. En dan uh, kan je hem uh, nalezen. En ook uh, horen hoe Marco hem voorgedragen heeft in dit programma, Marco. Dank je wel.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 Nee, 7, 70 panne. kilometer hè? Hier 81 kilometer. Uh, die, die, oh, ze gaan, hij gaat ja, maar Ja, maar dat is de snelheidsmeter van de motor. Uh. Ja, ja, ja. Maar dat is ook de, de snelheid van de fiets. Dus, uh, maar. Uh,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 Uiteraard onze eigen rendeloos en wekelijks met The Pit Report. Er is nog een hele mooie een gouden oude single zo op deze special. Sale 2025. Hier is uh, June Lords en Someone Loves You Honey.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 Of ik van varen nee, ja. ik, ik heb Het enige wat ik ervaring met varen heb. Ik dat ik heb ooit op een keer op een uh, schip gezeten. op uh, het IJsselmeer. dan werd ik zeesiek. Oh. Klaar. Klaar. Meteen <laughs> ook. niet meer verder doen. Nee, uh, nooit meer op een schip gezeten. Nee, klaar. Gewoon ook zelfs in een roeibootje. Kla ja. Oh, klaar. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik had je wel op een uh, speedboot uh, zien uh, rondvaren. Uh, nou ja, nou, dan, dan, dan, dan, dan, dan moet ik heel veel pilletjes van tevoren in. <laughs> ja, dan heel erg slecht bij. Ja, ja, ja. Zeg, Reddol, je hebt uh, afgelopen week op Facebook heb je een, uh, een, een tekstje geschreven. Ik zal het even voorlezen. Hij gaf me echt de beste jeugd die een jongen zich kan wensen. En ook de beste jongenskamer. En dan had je het over meneer Tamia, die uh, ja. in 2000 nou, onlangs is overleden, neem ik aan. Uh, wie ja. was deze meneer?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 dat mijn moeder gelijk weer helemaal klaar mee was. Want dan was de, de eetkamertafel. Die was voor de eerstkomende komende vijf dagen voor mij. <lacht> en, dan, en dan liep ik te bouwen. Ja, met ja. allemaal kwastjes en dingetjes en zo. Ja. En dat soort dingen. Tot hij weer klaar was. En dan ging ik de jongenskamer op. Ja, ja, ja, die, dus uh, die man heeft. Uh, uh, buiten bijvoorbeeld de stripverhalen van Michel van Die kennen de mensen ook al. Ja, ja. Heeft, uh, die man heeft in principe mijn jeugd gevormd. Ook voor de autosport. Oh ja.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 we gaan veel naar het buitenland uh, en ik hoop ook eigenlijk toch alweer uh, in Nederland toch ook alweer te belanden met de serie. Want die, ja, die groeit en groeit en groeit maar. En, uh, en daar ben ik gewoon voornamelijk ook heel erg trots op het kleine team waar we het mee doen, hè. Moe, uh, ja. mijn eigen meisje, gewoon zo'n uh, jaar, uh, We hebben een jonge dame erbij uh, voor de jeugd een beetje weer te kijken. Uh, Esther, uh, ik, ik heb pas mijn techneuten en ik heb uh, ik. Uh, het zijn een heel klein teampje waar we het samen mee doen. En uh, daar weten we toch in Europa op om hele mooie wedstrijden neer te zetten.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 Dat zijn toch allemaal watjes schoor, hoor. Het, ik gewoon heel eerlijk. En uh, ja, weet je, dus... Uh, daar gaan we naar terug. Uh, we gaan spaar sowieso doen. Uh, uh, assen gaan we absoluut weer naartoe terug. Uh, we hebben over twee weken natuurlijk Jack's Racing Days. Ja. Jack's Casino Racing Days. En uh, dat gaan we volgend jaar ook weer doen. Dat is uh, sowieso zeker. Dat, en, dat, uh, dat Jack uh, Racing Day, dat is echt wel een, een groot uh, ja, zeg maar motoren evenement. Hè? Want het is niet alleen autosport, het is ook uh, uh, supercars en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 ja een fantastisch groot evenement natuurlijk met gratis toegang voor het publiek dus dat is heel mooi ja, ook en ik dan. denk als je gaat kijken dat het naast de Formule 1 en de TT van Assen het derde grootste autosport evenement, of ook gecombineerd auto motorsportevenement in Nederland is dus ja. en dan zeggen ze uit die Assen ja jongens Assen is fantastisch en wat wel leuk is de supercars zijn daar de 250 supercars jongens die rijden dezelfde tijd als de Formule 3 daar rijden ja. dus die jongens gaan echt heel serieus hard en, en met serieuze coureurs hè, want ik bedoel Jan, Jan Lammers, eh, Jeroen Blekemolen en, en Alf Kalf, ja precies. Stap ja. ook in, in een veld van 62 grads hè, het zijn geen 20 F1 jongens, ja. het zijn gewoon 62 van die dingen die weggaan en geloof me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 en dan komen ze bij de gt en je hebt echt het gevoel ze hebben er niet eens voor, ze gaan gewoon voelen heen. Ja, ja. En dan denk je echt, nou ja, zit gewoon, de, daar zit echt tussen de oren zit helemaal niks klaar. Dat is allemaal, allemaal peurschuim wat erin zit, maar helemaal <laughs> ja, ja, nou, oh, gewel, klaar. Geweldig veld, geweldig veld. Ja, ja, ja. Maar jullie gaan met de ITCC daar ook rijden begrijp ik? Ja, wij zijn met de ITCC ook met 50 auto's, dus we hebben een vol, uh, volle bak.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 Ja, nee, nee, dan rij je rijdt gewoon met de vijf auto's tegelijk weg. Oké. Okay. zijn drie verschillende wedstrijden. Oké, oh, okay. dus, uh... oh leuk voor ze. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, vol de bak, volle bak. Ze dus, wordt uh, helemaal prachtig. 60 supercars en 50 ITCC auto's. Nou, dat... Uh, is een daar, ja. Dolle boel allemaal. Dat is een mooi ja. veld, uh, ja, zo. Ja, ja. ja en uh, hebben jullie nog uh, plannen om uh, uit op uh, Spa-Francorchamps te gaan rijden?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 Uh, prachtig veld ook neerzetten jongens. Uh, dat, dat, dat zijn velden, daar worden we hier in Nederland met me stil van. Ik start daar 78 auto's en het zit al helemaal stampvol. Uh, dus dat, dat wordt echt een heel geweld wat daar weggaat. Daar staan uh, echt ook in de toren van uh, Spaar uh, de ramen te trillen hoor. Dus dat, uh, <lacht> ja. wordt, uh, heel simpel. <lacht> en weet, je, weet je wat mooi mooie is? Als je zo'n uh, groot startveld hebt, dan uh, was je op Zandvoort uh, helemaal rondom het circuit uh, geweest. Ja. En dan sluit het begin weer bij het eind aan, uh, zeg maar bij de start. Nou, en, uh, maar ja, Spa is natuurlijk een lange baan, hè, 7 kilometer. Dus dan kun je wel wat autootjes kwijt. Ja, we kunnen er wel kwijt. Ik, ik wil dus zelfs nog meer starten, want ik heb inmiddels over de 100 inschrijvingen. Uh, maar het mag helaas niet uh, van, de, uh, van de, zeg maar, de, uh, van het zelf. Die vinden dat te gevaarlijk wordt En ik denk, joh, laat zal ik ja, er heijen gaan. gaan. <laughs> Weet je? Maar het is wel zo, de, dus als je, de, de eerste zit al zeg maar, bovenop de radio en roesje En dan moeten de andere nog stad stadfinis gaan hoor, met zo'n veld. Dan zijn er toch wel wat oudjes onderweg, zeg maar. Ja, ja, ja, ze zeker weten. Nou ja, we zijn natuurlijk aan het uh, kwalificeren nu op uh, Spa. Ja, ik, uh, ik, ik zit aan mijn telefoontjes dus ik kan het even niet zien. <laughs> nee, nee, nou ja, de, de, de Q1 is uh, achter de rug... En en uh, ja, dat is wel weer opmerkelijk wie er uh, uitgegaan zijn, hoor. Nou, vertel. Me. Nou, ja, uh, hou je vast. Uh, want uh, we beginnen met Lewis Hamilton. Die op de nee. 16e plek is geëindigd. Dus gaat niet ja. door naar de Q2. Colapinto, ja. 17e, gaat ook niet door. Antonelli, ook niet door. Alonso niet. En uh, Lens ook niet. Twintigste ja, plek.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 even eerlijk, ik vind die sprint, het sprint, dat hele sprintformaat vind ik sowieso, ik ben er van het begin af aan heel erg tegen geweest, want het gaat eigenlijk nergens om, ook niet met grote punten en toestand, dat soort dingen. Kijk, eh, vanmorgen zag je ook in principe een Piastri niet echt heel erg aandringen bij Max. Uh, Max was op het rechte einde wel sneller, maar in bochtige gedeelte had Piastri beter zijn best kunnen doen, maar die gaat voor het eentje puntje gaat geen moeite lopen doen. Zit er daar nou tien punten verschil tussen, dan had hij er wel tussen gewurmd hoor. Ja, maar toch je bij Max dat hij echt blij was met de prestatie. Ja, jawel, jawel, want ze weten gewoon dat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 Ik wist u een meneer Mekki's. En uh, ja. ja, die heeft wel een lekkere zou met Max, Max op uh, P1 uh, uiteindelijk bij de sprintreis.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 Uh, ...punten gehaald met uh, Jos Verstappen. En nu ook uh, met uh, Max Verstappen. Dus uh, ja, de cirkel is rond uh, voor uh, dat. Ja, ze moeten we, uh, de, die kwalificatie nu even afmaken. En ze moeten natuurlijk uh, morgen nog een wedstrijdje doen. Al zaten ze vanavond misschien allemaal om z'n drieën gezellig aan het tafeltje... ...en een goed glas wijn. Ik weet het niet. <lacht> ja, dat... uh, ja, hij begint ja. lekker in de, in de Q2. Max uh, op dit moment op de eerste plek. Alcon de ja. tweede, Norris derde en Piastri vierde. En nou het tweede, Tsunoda. Ja, ja. zegt nog niks ja. natuurlijk, hè. Dus... Uh,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 En Piastri die, die kan gewoon niet uh, bij Max maar komen. dat Red Bull ding met die hele lage downforce aan de achterkant. Ze hebben een hele speciaal achtervleugracht op zitten. Die heel weinig direct geeft, zeg maar. Dus je zag ook de topsite van Max enorm hoog is. Ja, dan kan je nog wel een klepje in je McLaren open hebben staan aan de achterkant. Maar dan kom je er gewoon niet voorbij.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 Ja, wat, ik dacht eigenlijk dat het circuit al uh, dicht ging voor uh, de Formule 1, maar. Nee, dus volgens mij is dit het laatste weekend dat is ah, wat Ah, oké, oké. Okay, okay. ja. Nou ja, dankjewel Rendel. En uh, geniet van uh, je vrije zaterdagavond. En uh, ja, we ja, gaan je ja. volgende week weer spreken. Absoluut, zien we elkaar weer. Uh, oké, okay, dankjewel. Ja. Hoi. Hoi. Hoi. Dat was uh, Rendel Lawson uh, met de Pit Report. Nou ja, nog kleine acht minuten te gaan in de Q2.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 En dat is ook een van de hoofdacts van uh, Sail 2025. Hij treedt onder meer op uh, met uh, Rolf Sanchez, die ik net uh, draaide, Davine Michel en Clem Varia. En uh, ja, uh, nou, ik heb een oud nummer van, uh, van uh, Yves uh, uitgezocht. Toen hij nog niet zo bekend was, volgens mij. Live in uh, het Olympisch Stadion. Uh, hier is hij met uh, vakantieliefde.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 Maar de vakantie vloog voorbij. Blijf in gedachten steeds bij mij. Dit zijn de woorden die je zei. En moi, ne pleure pas. Je veux, kabachi, sans Ik wil blijven, maar ik moet je laten gaan.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 Blijf in gedachten steeds bij mij. Dit zijn de woorden die je zei. En waarschijnlijk, de plek van. Je neemt me, ik wil blijven, maar ik moet je laten gaan. Party didn't you Ik moet je laten gaan. Live in het Olympisch Stadion, uh, Yves Berense met vakantieliefde. We gaan weer naar Amsterdam, 750 jaar. Dus daar besteden we vandaag extra aandacht aan. En ook rondom Marcel natuurlijk. Voor alle Amsterdammers, Amsterdamse eigenlijk. Kom dat kun je meteen horen. De stad waar mijn vader en, en en vader en mijn opa zijn geboren. Van jou de, de toren tot die mooie bekijkt. En We zijn geen winnaars vetten, nee, we gooien het eruit. En ik ken overal naartoe, maar hier ben ik thuis. Mijn blik onder de zon, hier staat mijn eigen huis. En we vlogen om te moken, als de hamster al in de tijd. Ga wij maar met Amsterdam, man. want dat is mooier yeah, dan voor Amsterdam, een... Amsterdam, Amsterdam, is waar alles aan de graf. Amsterdam, Amsterdam, alleen? Bas B weet de fart Was die B in het huis en we spitten hem met vrogen Met lange namen zeiden, ja we nemen het weer over Geen kwestie van geloven, nee ik voel het in mijn hart wat, wat voel je dan waard? Het is de liefde voor mijn stad Van mijn kippies op een stokken tot mijn duif op de dam Ik schillen in de jimmy en daarna naar bolle van Van Diemen uit tot Rotterdam, maar daarna weer rug. Want deze is, vanavond, is van Amsterdam, dus mooie handen Je zoekt overal in overal. René Vroger, een lange Frans en baas B, hoorde je met Amsterdam, Amsterdam. Want we gaan het hebben uiteraard in dit programma. We hebben het al gehad in dit programma over...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 een aparte website voor. En pra, pra, uh, pride at the beach.com En dat is een heel programma. Gebeurt van alles. Dus dat moet je echt even op de website uh, bekijken. Van of er iets bij zit voor je ganing. En, uh, en nou ja goed. En maandag natuurlijk ook bij Rays Brigade Bloemendaal. Ze hebben een trap helemaal in de regenboogkleuren geschilderd. En die uh, was ook wel hoog nodig dat die trap werd <laughs> <heeft> geschilderd. <laughs> ja. maar, uh, Eén ineens hey, twee. Ja, ja, ja, nou in drie bijna. En dat is dus wel, uh, wel leuk natuurlijk, dat soort dingen allemaal worden meegenomen.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 how you call lekker hè, Chili e en de uh, Life. Live hebben we het over de muziek dan natuurlijk. hè. Fred? Ja, dat hey, is hey, uh, Goedemiddag. Uh, ja, goedemiddag. goedemiddag. Die, uh, oude, die, ja, die oude, die, die, oude die, die oude tijd. Die goede oude tijd, hè, wil maar zeggen.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 Althans, de formatie heet zo. De Tweede Jeugd. Oh ja. <laughs> de Jeugd van, van Tegenwoordig. Jeugd. Is, of is dat weer wat anders? De, ja, de Tweede jeugd, jeugd. De Jeugd van Tegenwoordig. Ja, dus, ja nee, dat is weer een andere formatie. En uh, ja, hun komen voor de, voor de nieuwe single. Uh, ik leef toch om te leven. Ja. Nou, een, mooie, een mooie titel. Ja, zeker. Ja. Een hele mooie titel. Van de Haarsers, Ik leef mijn eigen leven.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 En uh, ja, zijn nieuwe single die heet, uh, Date het pijn uh, toen je uit de hemel viel? <laughs> Kijk, dat zijn teksten. <laughs> Kijk, nou spreken we talen. Deed het pijn. Oh, joh, hoe laat heb je hem? Dan uh, wil ik het wel even horen natuurlijk. Uh, waar ik die heb titel hem, uh, vandaan uh, komt. Even kijken, hoe laat heb ik hem? Uh, ik denk dit is om kwart over zes. Oké, okay, oké. Okay. En uh, Alwin hebben we ook nog, uh, die gaan we ook nog eventjes bellen over zijn nieuwe single. Uh, wat kriebelt het of zo? <laughs> Oké, okay, nou ja, je weet ja, het, ik niet, he? het niet hè? Nee, ik kan, kan altijd denken wat ruister door het struikgewarsie. Ja, ja, ja. Het ja. gaat een mooie uitzending worden zometeen. Ja. En uiteraard heb je ook weer ruimte voor het uh, aanvragen ja, en, en, en, en, van uh, verzoekjes. De, de, de gasten van uh, twee duur. Is uiteraard die Michael. zit aan, uh, aan ja, de tafel, ja, ja, ja. maar... Uh, ja.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 Nou ja, ik uh, zal er verder niks over zeggen. <laughs> Doe al? Ja. Ja. En uh, het zit er voor ons ook weer op. Ja, het is weer gelukt. Deze uitzending. Ik vind lang. het kort. We hebben sale Amsterdam. Sale 2025. Ja. Wanneer vindt het plaats? En we kunnen nog pre salen geloof ik. Pre-sale van 18 tot 19 augustus. En uh, dan 20 augustus is sale in. En dat duurt tot... Uh, nou ja, de sale begint dan. Uh, 20 augustus duurt tot... Moet ik even rekenen hoor. Tot 23 augustus en dan 24 augustus. Zondag is het weer sale out En dan zo meet het iedereen weer op met zijn bootje. En dan gaan we weer via de Eimond uh, weer terug. Ja, dan via de Eimond kan je eens uitzwaaien. Ja, oké, oké. Okay, okay. Dat is natuurlijk wel Ja, het, het, het teken is, uh, of het, het thema is verbroedering, vijf dagen lang. Ja. En uh, 2,3 miljoen uh, bezoekers. Dat is nogal wat, hè? Ja, dat was het in, uh, tien jaar geleden. Dus uh, met een beetje geluk uh, komen ze er wel overheen. oké, oh, oké. Okay, uh, okay. 10.000 plus schepen. Ja, dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. Uh, ja, ja. nou, ja, het voor ja, een enorm spektakel. Mooi spektakel. Dankjewel voor uh, je bijdrage weer aan Graag gedaan. Uh, dit uh, programma. En uh, volgende week is er weer een, een Zandvoort op zaterdag. Ik zou zeggen tot dan en bedankt voor het luisteren. Dag! <tied>